Vijf uur. Jon van Kamp met het personeel. Hoe laat hij uitvaart? De organisatie zegt dat er niks van klopt en dat de beschuldigingen niet op feiten zijn gebaseerd. Het Franse ministerie van Landbouw is een onderzoek begonnen naar mogelijk besmette eieren. De overheid wil weten of er ook in Frankrijk het bestrijdingsmiddel fibronil is gebruikt in kippenstallen. Een kippenboer in Noord-Frankrijk sloeg alarm nadat hij van een leverancier te horen kreeg dat op zijn boerderij mogelijk fibronil is gebruikt. Het bedrijf is onder toezicht geplaatst. De verkoop van eieren is er uit voorzorg stilgelegd. Inwoners van Valkenburg eisen dat de gemeente snel ingrijpt tegen hangjongeren. Aanleiding is de dood van een 65-jarige inwoner van de Limburgse gemeente afgelopen donderdag. Hij was bij een groep hangjongeren verhaal gaan halen en kwam om het leven bij de vechtpartij die daarop volgde. Tijdens een bijeenkomst vanochtend liepen de emoties volgens 1 Limburg hoog op. Buurbewoners vinden dat de gemeente te laat ingrijpt en beloftes niet nakomt. In Engeland kan voortaan levenslang worden geëist voor mishandeling en verminking met een bijtend zuur, zelfs als die aanval mislukt. Die maatregel wordt genomen na een reeks aanvallen. Drie weken geleden werden op één avond vijf mensen het slachtoffer in Londen. Volgens de kant The Guardian is het aantal mishandelingen met bijtende chemicaliën in de hoofdstad in drie jaar tijd meer dan verdubbeld. Ook het in bezit hebben van zuur kan voortaan op dezelfde manier bestraft worden als het op zak hebben van een mes.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 Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zandizee. Zandvoort. Een zomerhit. Dit is de zomer van ZFM. Met nu. Entertainment for you. Dit is lekker een lekkere gauw Toto. Ik zou zeggen allemaal een hele goede middag. Hier is weer ondergetekende vriend, hè. En dat allemaal bij 7 Entertainment for you. En dat allemaal op die, eh, die vijf, eh, eh, ja. Dat is augustus, hè? Ja, ja, augustus! We gaan weer lekker muziek draaien. En we zijn nog eventjes in, uh, in de afwachting van uh, Benno's. En uh, ja, schoonheid zit van binnen. Daar gaan we het dadelijk over hebben. We gaan eerst verder met uh, Eric Clapton en Wonderful Tonight. En blijf lekker luisteren, heb je 106.9 hier vanuit Zandvoort op die tolweg Tina. En uh, ja, heb je krekkie koffie? De koffie is te bruin hoor. She's alone Do dan een van Herocletten en Wonderful Tonight hier 206.9 en uh, ja, Ben Hoos is uh, gearriveerd. Ja, en daar gaan we het zo eventjes, uh, eventjes over hebben, over uh, zijn singeltje natuurlijk. De schoonheid zit van binnen. En we gaan eerst nog een plaatje draaien van de, de Alan Person Project en ja, Old Wise. een Project en and Old and Wise. Hier is 106.9, 104.5 op de kabel en natuurlijk DAB+. Plus. En natuurlijk op TV Textie en in Zandvoort. En dat 24 uur per dag. Ja, ik ga nog één plaatje draaien. Jana Nanini en Himaski. L'espressione malinconica E' quel sorriso in più Ma cosa mi fai? Stai Così vicino, così immobile Parla qualcosa Non ti ascolto mai Avrai di dit doet, wat ik poi Ik zal je alles geven, alles wat ik Een heerlijke plaat van deze dame uit uh, Italië. Diana, Nanini en Imaschi. En uh, ja, we hebben natuurlijk zoals beloofd de gast in de studio. En uh, dat is uh, Benno's. En ik zou zeggen, uh, ja, Benno's een hele goede middag. Ja, goede middag. Het is nog net middag hè? Ja, ja, nou ja, nog, nog, nog, <laughs> nog, nog een dikke half uur. Hé, hey, uh, ja, uh, zeg eventjes uh, waar, waar kom je vandaan, wie ben je? En uh, ja, ja. Wat, wat, wat, wat doe je eventueel naast het zingen... Nou, ik ben, ben Ben van Hoof. Ik kom uit Putten, dat is in Noord-Brabant... een plaatje aan de Belgische grens. Uh, 20 kilometerjes van Antwerpen. Um, verder heb ik een klein schoonmaakbedrijfje... met wat uh, personeel. En uh, speel ik uh, in een blues- en rockband... triple B, gitaar en zang. En ik heb een eigen klein muziekstudiootje. En ja, sinds een uh, halfjaartje... op de Nederlandstalige Tour als Benno's. Oké. Okay. En uh, ja... Uh... Is dat de, is dat de, die die band is daar ook uh, zijn er filmpjes van op YouTube? Uh? Ja, op uh, op YouTube staan wat wel, wel wat live filmpjes. Ja, triple B, dus uh, triple met een streepie B. En dan als je dan putten erbij zet, want er zijn meer bandjes die triple B heten. Ah, oké. Okay. En uh, ja, dus, dat is dat uh, is ja blues en rockmuziek. Uh, we zijn begonnen als bluesband en nou uh, ja, sinds een jaar of twee doen we er ook heel veel rock bij, omdat dat toch wel meer inslaagt in de cafetjes. Ja. Ja, het is prima muziek, toch? Ja, lekker. ja Ik vind het heerlijk. Ja, dat is ook mijn hart, ja. Ja, en je zegt al, naast het zingen heb je nog zelf een eigen bedrijf, een schoonmaakbedrijfje. En ja, dat gaat ook samen. Ja, want van de muziek kan ik nog niet leven. Ik denk niet dat dat ooit zal komen, maar je weet nooit. Je weet nooit, hè. ja... Moet maar net... Uh, ja, eventjes, een beetje lukken, geluk hebben en uh, ja. ja. Ja, nou ja, het is genoeg, zeg ik altijd. Ja, ja. Om ja, ja. <laughs> een beetje naamsbekendheid te maken. Hey, um, ja, wat uh, de, de, de andere single, uh, waar we het net nou. over hebben, schoonheid uh, zit van binnen. Ja. En, uh, die andere single, de prachtige vrouw, uh, van wanneer is die? Van, die is in januari uitgekomen. Oké, okay, en, en is dat uh, gewoon uh, op de cd nummer 1 en 2 of... Nee, nee, nee. Het zijn zijn er twee, twee aparte twee, singles? Twee aparte singles, oh, okay. ja. ja. want ik had niet gedacht dat er nog een tweede uh, zou komen, zeg maar. Omdat, uh, ja, die eerste is eigenlijk ja, niet echt als grapje ontstaan. Maar, uh, uh, ja, dat was meer een ode aan mijn vrouw. En uh, omdat ik reclame wou maken voor mijn muziekstudio, wou ik graag weten hoe dat, het, uh, uh, ja, hoe dat allemaal werkt als je een single uit gaat brengen. Wat er allemaal komt kijken. Productie, uh, ja, opnamen in de studio, foto's eventueel, clip... Ja. En nu weet ik wat dat een beetje kost. En ja, ik, ik heb dan het geluk dat ik alles zelf inspeel in mijn studio. De gitaar en de keyboard partijen. Ja. En de zang die verzorg ik dan in een andere studio bij Laurens van Wessel. Waar onder andere ook Frans Bauer opneemt, ja. Wel bekend ja, ja, in de bekend, Nederlandse. Inderdaad. Ja. Ja. En uh, ja, nou weet ik ongeveer wat de kosten zijn. En als er dan iemand bij mij in de studio een demootje komt maken. En die wil daarmee doorgaan. Dan kan ik zeggen van nou ja. Dit zul je ongeveer kwijt zijn. Ja. En dan moet er nog een hit worden. Dan moet je, dan moet je nog... Uh, uh, ja, namens bekendheid krijgen, optredens enzovoort. Dus eerder dat je dat bedrag hebt terugverdiend, ja, dan ben je al, dan ja. uh, ben je weer een stukje verder. Ja, nou ja, en, en heb je dus meerdere mensen nodig, zoals een plugger en, en ja, dat, zo, dat, zo, dat, dat ja. soort mensen, ja. komen er ja. ook nog bij kijken natuurlijk. Ja. En dat, uh, ja, dat kost ook enigszins nog een beetje geld. Nou ja, wij zitten dan bij Rood Hit Blauw en die verzorgt dat dan verder. Maar ja, dan betaal je ja. toch wel een bedrag. En dan krijg je ja. dan 150 singles bij. En, maar ja, die, die verkoop je niet meer, want tegenwoordig koopt er niemand meer CD's. Dus, uh, mm, ja, ja. Dus ik zelf nog wel, want ik wil graag ja. het boekje lezen wat erin staat. Maar, ja. uh, de meeste mensen, ja, die downloaden het gewoon en, uh, ja. Ja, ik, ik ben toch altijd van mening dat de, ja, het, ja, downloaden en. Uh, de CD, dus de, de kwaliteit toch niet echt uh, niet nou, helemaal okay, maar, overeenkomt ja, en uh, dat vind ja. ik toch wel wat wat uh, wat jammer dan. Ja. Dus ik, ik kies voor de CD inderdaad. Maar je kunt al zelfs geen CD's meer in Ik heb pas een nieuwe bus gekocht voor mijn bedrijf en daar zit gewoon geen CD-speler meer en dan moet je al mee een stickje ah. werken. <laughs> dus, ja, een ja. bij stickje of, ja, uh, ja, dus, uh, dus of een iPad ja. of iPod of. Ja, en ja. die jeugd, ja die, die, die downloaden gewoon via YouTube en, en, en alle andere download sites en ja, die zal het een zorg zijn of dat ze de bas iets minder horen of uh, beter, uh, mm, ja, denk ja, ik ik denk, dat, ik denk dat ik een beetje verziekt ben wij zijn nog opkomen. oud, wij <laughs> zijn nog ouderwets <laughs> ja, nou ja ik heb de, ik heb de LP, uh, LP's ook nog staan en, uh, ja. en uh, de pickups en je ziet het hier in de studio staan ze ook nog dus, ja, uh, dus dat wordt, ja, ja. ik denk dat we maar eventjes moeten gaan draaien ja, Sch schoonheid zit van binnen. Oh, gelijk de nieuwe, oké. Okay. Ja, dat doen we gelijk even, ja. Dan doen we dadelijk een prachtige verhaal. Oh ja, nee, ik vind ja. het goed. Ik wil alles <laughs> Oké, okay, daar komt die. Benno's en uh, schoonheid zit van binnen. Dat alles wat je hebt En weinig charisma Ook een gemis, ja, so what Niemand is perfect Maar als ik naar jou luister Dan ben ik en ik uiver Je loopt maar op te scheppen En te oude peppen. Dat jij de allerbeste bent en geen mooiere meid dan jezelf kent. Je bent een lekker stuk, maar echt niet meer dan dat. Je lijkt me alle, want je staat het maar wat. Praten, praten, praten, maar het stelt niets voor. Ikke, ikke, ikke en je gaat maar door. Het is zo irritant, al wat geprompt van jou, maar ook niet interessant, dus kan me ermee en gauw. Praten, praten, praten, maar het stelt niets voor. Ikke, ikke, ikke en je gaat maar door. Je bent wel een beauty, maar waar ik ook goed zie, je loopt er zo mee weg. Je windje is prachtig, maar God zal hem maagdelijker. Waar ik je niet zei, je zult het mee gaan maken. Je vrienden gaan afmaken. Wanneer jouw aanleg is dat wel een garantie. Al jouw relaties gaan voorbij, dat komt allemaal door ja, Ik doe Met een te lekker stuk, maar het niet meer dan dat Je lijkt het Donald, want je snapt het maar waar Praten, praten, praten, maar het stelt niet voor Ikke, ikke, ikke en je gaat maar door Het is zo irritant, al had ik proef van jou Maar ook niet interessant, dus kapper mee en ga Praten, praten, praten, maar het stelt iets voor. Ikke, ikke, ikke en je gaat maar door. Wordt het niet, eens tijd dat je gaat inzien. Dat wat je zet en doet, het nergens op slaat. Je bent niet zo'n ik en bovendien. Schoonheid zit van binnen en dat is waar het om gaat. Je bent een lekker stuk, maar echt niet meer dan dat. Je lijkt het onalder, want je staat het maar wat. Praten, praten, praten, maar het stelt niets voor. Ikke, ikke, ikke en je gaat maar op. Het is zo irritant, al had ik het van jou. En ook niet interessant, dus kap ermee mee en ga. Praten, praten, praten, maar het stelt niets voor. Ikke ikke ikke en je gaat maar door. Schoonheid, schoonheid zit van binnen en niet van buiten. Schoonheid zit van binnen en niet van buiten. Schoonheid zit van binnen en niet van buiten. Ja en zo is dat. Beno's was dat en uh, schoonheid zit van binnen en uh, ja niet van buiten en zo is dat. Oh ik, ik, ik, vergeet, je, ik vergeet je, aan te zetten. Ja. Ja, ik sta niet voor. Nee maar zo is het toch. ja. Ja. Ze zeggen het. Ja, nou ja, ik bedoel... Ja, de binnenkant is toch wel belangrijke belangrijk. Alles, ja. Ik bedoel, van buiten zegt niet altijd alles. Hey, um, ja, wat, wat, wat, wat, wat zie je eigenlijk uh, je toekomst in de muziek zelf? Hoe uh, zie je dat? Ja, ik, ik hoop dat ik wat reclame kan maken als tekstschrijver... Um, dat mensen ook uh, wat demotjes misschien bij me in de studio komen opnemen. Ik ga in uh, oktober, als alles goed is, ga ik een uh, opleiding volgen of opleidingcursus. Bij iemand in Tilburg um, voor uh, echt dus ja. Echt een fijne kneepjes te leren. Um, ja, dat, dat hoop ik dan uit te gaan breiden. En verder zal ik nog met mijn band blijven spelen. En uh, ja, wie weet als Ben Noos uh, misschien wat verder optreden of ja. Ja. Met, uh, ja, je bedoelt de combinatie met de band en Ben Ja, dat, uh, het, is, het is nu allemaal gewoon als hobby, zeg maar. En ik hoop eigenlijk het studiowerk ja, dat ik daar toch wel uh, iets, iets verder mee kan doen dan, uh, dan, dan momenteel, zeg maar. Ja, want uh, dit nummer is, uh, is dat opgenomen met, uh, met de band? Of? Nee, nee, nee. nee Daar speel ik allemaal zelf in. En dan de trompetpartij, die heeft Laurens van, uh, van Wessel ja. uh, verzorgd. Dat zijn echte trompetten. En de zang heb ik bij Laurens ook opgenomen. En dit keer hebben we de mix ook bij hem gedaan. Omdat ik eens wou kijken, ja, hoe doet hij dat? Uh, ja, een beetje leerzaam. Ja. Maar uh, ja, het voordeel is dat ik zelf de gitaar en de keyboardpartijen kan inspelen. Die, die, die kosten hoef ik dan al niet te maken. En, uh, nee, dat ja. scheelt inderdaad. Ja, en dan wordt hij weer gemasterd door iemand in Hilversum. Dus het is allemaal wel uh, ja, professioneel. Ja. Dus zeker wordt het aangepakt... Uh, en je gaat zelf wel uh, enigszins uh, ja, eigenlijk naar een album toe werken? Of, of zeg je van ja, ik blijf sigaretjes ja. maken? En, uh. Nou ja, dan moet ik even bekijken wat dat allemaal gaat kosten, een album. Maar ik, ik heb in mijn studio heb ik al diverse opnames gemaakt die eigenlijk klaar zijn, waar er alleen nog moet worden ingezongen. Dus er zou uh, in de toekomst. Ja, ik, ik zou het wel leuk vinden om een album te maken. En dan zal dat toch wel een. Uh, een zeer variërend album zijn. Er zal misschien ook eens een keer een, een meezinger met een akkordeondeuntje bijkomen. Ja. En ook een beetje nederrock. Een beetje blues. Ja, dus eigenlijk van alles wat. Ja, blues ja, en ja, blues. Blues, ja. blues is, dat is, uh, dat is Een beetje jouw uh, richting ook. Ja, dat is uh, wel ja. mijn favoriete muziek. Ja. Ja. En Dire Straits. Uh. Ja, uh, Dire Straits. Uh, voor, onze, ja. voor onze oude generatie inderdaad. Ja, dat is heerlijk nummer. Ja. Ja. Ja. Toevallig uh, laatst nog de, de 810... Uh, Top 810 even zitten luisteren en daar kwamen ze toch wel regelmatig in voor. Ja, ja, ja. Dus, uh... <laughs> dat, dat, ja. Dat is gewoon heel goed, ja. Ja, hey, en, ja nou ja, prachtige vrouw. Uh, ja, je zei het net al, je uh, vrouw uh, ja. heeft er eigenlijk een beetje mee te maken. Ja. Van uh, wat, wat eigenlijk precies? Nou ja, ik heb dat eens een keertje in een romantische bui geschreven en uh, dus dat vond ze wel leuk. En uh, ja, toen het dan ook nog op CD officieel werd uitgebracht. Ja, uh, mannen zijn niet zo leuk. Mannen zijn niet zo vaak romantisch. Nee, nee, nee. Nou, nou, ik, ik, <laughs> ik, ik, ik helemaal niet. Nee. Nee. Dus uh, ja, ze, dat vond ze wel leuk. En uh, ja, het is ja, Lauders van Wessel, ja, wat ik zei, die hoorden het en die die zei van, goh, wat een leuk liedje, dan moet je wat mee doen. En zo is het eigenlijk gekomen dat ik dat uh, officieel heb, verder heb opgenomen en uh, ingespeeld en uitgebracht. En eens kijken wat het, uh, ja, dat, dat was best, ja, ik zeg niet dat het een hit is geworden, maar ik kreeg overal wel lovende kritiek, zeg maar. Dus uh, ja. zo, iedereen vond het wel een leuk plaatje. Maar het is ook geen plaatje natuurlijk waar je de Polonaise op doet en uh, uh, ja, waar iedereen met zijn handen omhoog zit. Maar het is echt een, meer een luisterliedje. Maar ja. ik ben er wel trots op. Uh, ook daar heb ik alles zelf weer ingespeeld. En uh, ja, eigen tekst, eigen muziek. Dus uh, het is, ja, echt iets heel nieuws gaan we hem even beluisteren. Ja, leuk. Kijken, kijken of het inderdaad wat geworden is. Ja. <laughs> Prachtige vrouw. Als je 's morgens vroeg het bed dan kijk ik stiekem naar jou, hoe jij klinkt. Eruit zoekt voor Irak. Man, wat ben ik dan trots op jou? Je mooie blonde haren zitten nog niet goed. Maar ik weet dat komt wel als je bent toest. En dan denk ik bij mezelf: wat een prachtige vrouw ben jij? Want jij bent mooier dan mooi, nog mooier dan het oude. Als je van goud zou zijn, liet ik een ring van je maken. Dan zou ik jou voor helemaal leven bij. We kunnen dragen. En jij bent liever dan lief. Veel liever dan het liefste. Als je een foto was, dan zou ik jou weer gaan luisteren. Ik ging je op een plek waar ik stond. Naar je komt kijken. Als je s'avonds laat weer binnenkomt en je geeft me een kus. Je schenkt een glaasje wijn in en je zegt: Man, gezellig zo lekker knus. We koken samen eten, kijken wat tv. En ik voel me goed zo lekker met z'n twee. En dan denk ik bij mezelf een prachtige vrouw ben jij, want jij bent mooier dan mooi, nog mooier dan het allermooiste, als je van goud zou zijn, liet ik een ring van je maken, dan zou ik jou voor in mijn leven bij. we kunnen dragen, en jij. Veel liever dan het allerliefste. Als je een foto was, dan zou ik jou weer gaan luisteren. Ik ging je op een plek waar ik stik. Naar je kon kijken. Maar gelukkig ben jij, van vlees en bloed. En niet zomaar iets, wat je ziet of aandoet. Je bent gelukkig geen ding, maar jij bent het.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 Als je een foto was, dan zou ik jou weer gaan luisteren, ik ging je op de plek waar ik stik. Zoals dat, een uh, ja, prachtige vrouw. Ja, ik, uh, ik vind het wel een, een, een, een, eigenlijk een relaxed nummer. Ja, emotioneel. Hè? Ja, nou ja, ja, ik bedoel, ja, uh, de, soms hebben we toch allemaal een beetje van die momenten, ondanks uh, ja. onze grote mond. Om het ja, ja, zo te ja. zeggen. <laughs> nee, maar de, ja, ik zeg het, is een heerlijke plaat. En uh, ja, nou ja, Album hebben we het al gewoon ja, eigenlijk over gehad. Je hebt genoeg op de planken leggen. Ja. Uh, eigenlijk om een album te maken. Well, ja, het is eventjes... Uh, even kijken wat het allemaal gaat kosten natuurlijk. Ja, ja, Wat, wat zijn... Uh, wat zijn verdere vooruitzichten? Wil je, wil je uh, eigenlijk... Uh, van je hobby eigenlijk... Je, ja, je droom maken? Ja, en, natuurlijk. Ja. in de muziek dus je geld verdienen en, ja. Ja, dat wil ik uiteraard. Maar toen ik kind was, wou ik altijd bij Ajax voetballen. En dat is, dat is me ook nog eens <lacht> gelukt. Dus, uh, het is zo moeilijk. Kijk, als je als, je als kind zegt, ik wil Metselaar, Dan ga je naar de metselschool en dan word je Metselaar. Dat is niet zo moeilijk. Nee. Maar om te zeggen van, uh, ja, ik wil beroepsmuzikant. Uh, ja, ja, dat is van zoveel factoren afhankelijk. En, uh, ja, ik ken hele goede gitaristen, Ik ken hele goede zangers, hele goede zangeressen. En die, die zijn ook niet beroeps. Die, die redden het ook niet. En ik ken ja. ook hele slechte zangers zangeressen. En die... Die zijn wel, uh, ja, beroeps. Ja. Ja, en dan, ja. Ja. ja, ik begrijp wat je ja, de, bedoelt. Dus ja. je moet een beetje geluk hebben. Ja. Ik, denk, ik, had, ik was net bij een ander station voor een interview. En uh, die zeiden ook van ja, als dit liedje zou worden gezongen door uh, Marco Bassato of Jan Smit. Ja, dan, dan, weet je, dan die krijgen, wordt het al eerder gedraaid. Dus wij moeten ja. nog uh, heel hard knokken om een beetje bekendheid te uh, maken. Ja, het is een, een, een factor, he. Ja, geen een gunfactor. Ja, een ja, dus ja, ik zou, ik zou er heel graag van willen leven. Maar dat is, ik weet dat dat heel moeilijk is. En als het een goed betaalde hobby zou zijn, zou het ook wel leuk zijn. Je onkosten een beetje terugverdienen. Dus ja, we gaan het afwachten in de toekomst wat het, wat het allemaal gaat worden. Ja, nou, ik, ja, ik, ik had het er net over. Je houdt van blues. Ja. En ja, ik heb natuurlijk gelijk even een plaatje opgezocht. Oh, dat is mooi. Uh, mean blues, ik weet niet of je dat kent van Floyd Lee. Ja ja, ja. ja, ja, dat ken ik. Ja. Dat, dat, dat, uh. Dan gaan we nu eventjes draaien. Ja, leuk. Oké. Okay.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 is sick. I'm I lose my mind, they can drink, track the bottom of the East River, that's where my heartache they'll find. Dat was hier dan een heerlijke plaat van Fleet, uh, Floyd Lee. Ik wou het net andersom noemen. Ja. <laughs> mean Blues was dit. En uh, ja dat allemaal op die 106.9. En die 105.4. Of hier 104.5. Ik, ik word helemaal, helemaal... Kijk, de blues. Nee, ik, ik, ik, ik word een beetje nerveus, denk ik. Ja. Hé, <laughs> hey, um, Ja. Nou ja, we hebben nog een kwartiertje. Eh... Uh, ja, wat moeten we eigenlijk nog bespreken? Uh, nou ja, ik kan nog uh, een beetje reclame voor mezelf maken. als ze ja, me kunnen he, vinden. He, he. En, uh... Ik weet niet, ben je op, op Facebook te ja. vinden? En ben je Twitter? Of... Nee, Twitter niet. Uh, Facebook, onder mijn privénaam Ben van Hoofd. Um, uiteraard uh, onder Ben Noos. Dus B-E-N-O-O-Z. Ja. Uh, heb, heb, heb ik een Facebookpagina. Ik heb met mijn bluesband blues en Rockband Triple B heb ik een uh, website. Dat is wwwbluesband triple Nee, En dan met mijn uh, muziekstudio, Muziekstudio Noos. En dan is Noos wel echt op zijn Engels N O S E. Ww.muziekstudio Ja, dan kunnen de mensen wat uh, horen wat ik al heb opgenomen. Uh, uh, orkestbanden staan erop. Ook nieuwe nummers uh, waar ik nog zangers of zangeressen voor zoek. En uh, ja, een beetje googlen ben van Overputten. Dan vinden ze heel veel. En natuurlijk mijn uh, nieuwe videoclip uh, van Schoonheid zit van op, binnen uh, uh, ja, op, YouTube. op YouTube. Ik ja. hoop dat ze die ook eens even gaan bekijken. Ja, allemaal even dat. een likeje geven. Ja, hij is leuke. hier in de buurt ook opgenomen. Tenminste in de studio in Zandan. Dat is toch. Ja, ja dat wel is een beetje de buurt, uh, Ja, Dat is heel, heel dicht in de buurt. Ja, ja. ja. ja, ja Dat uh, Dus uh, ja, daar kunnen de mensen van alles vinden. En uh, ja. Verder, uh, ja, hopelijk in de toekomst dat er nog een nieuwe single. Ik ben, ja, ik ben constant wel, of constant aan het schrijven. Het is niet dat ik hele dagen aan het schrijven ben. Maar uh, regelmatig uh, schrijf ik weer een nieuw liedje. En dan, ja, als er iets tussen zit, dan breng ik dat weer zelf uit. En uh, hopelijk ook andere artiesten. Ja. Heb je ook uh, nog uitnodigingen? Of tweet je nog er, ergens op uh, grote, bekende podia's, een grote begin de podiums? Nee, nee, nee. Want er is niet zoveel, uh, uh, ja. Er zijn zoveel zangers en zangeressen. Want van de week was er toevallig nog een discussie op Facebook... over het feit dat uh, zangers en zangeressen voor niks gratis gaan optreden. En dat ze dat niet, uh, niet goed vinden. Maar ja, er is geen geld om, uh, om optredens te betalen. En mijn broer toevallig moest op de avondvierdaag... of uh, de vierdaagse... Ja, ja. ja, dat is voor niks. En dan kun je wel zeggen, ja, ik doe het niet. Maar dat is wel een open uh, reclame. En, uh, ja. En, ja. En wat ik al zeg, ik heb jarenlang gevoetbald. Ik kreeg alleen maar geld dat ik thuis zou blijven. Dus, uh, <laughs> en wij, wij speelden nu met onze uh, vragen bij 300 euro voor drie sets, eigen PA. Nou, dan verdien ik 50 euro. Vroeger speelde ik met mijn broer in een amusementbandje. Toen ik een jaar of twintig was, speelde ik toetsen. Had ik elke avond 100 gulden. Ja. Dus ik ben er in 30 jaar tijd 10 gulden op vooruit, <laughs> <op> vooruit <laughs> gegaan. Dus je moet het denk ik zien als hobby. En. Uh, ja, jij staat hier ook voor niks ja, te draaien. Ja, ja, ja, en waarom, dus wat ik zeg, iedereen die gaat voetballen, gaat tennis, we doen het allemaal voor niks. Maar ja. waarom moeten dan de zangers en de zangeressen er wel geld voor hebben? Ik snap het niet zo. Nou ja. De betere, ja, uiteraard. Ja, nou ja wel, nou die ja, in moeten ieder geval, er ja, nog ja, moet, wel Ja, nou ja, ik bedoel, waarom moet het altijd zo enorm. Duur Zijn ja, dat, dat, dat, nee, er zijn nee, er bij ja, die vragen 400 euro of een half uurtje. Denk man, man, man. Nou ja, ik, ik, ik bedoel, in de... Frans bouw heb je niet 400. Euro nee, nee, uurtje, nee, die, die, ze... die, die, die, die, die zijn nog duurder. Ja, die, ja. Uh, ja. en dan kan ik me denken, dat, ja, dat het zo duur moet zijn. Oké, okay. maar ja, daar zit natuurlijk een heel team achter. En uh, ja, ja, maar zo ja, duur. Ja. ja, kom op, tuurlijk. Ja, er zit een team achter. Er zit natuurlijk een team achter, maar ja, als je ergens een, een optreden hebt. En waar eigenlijk een beetje alles al verzorgd is... Ja. vind ik het een beetje overbodig om daar duizenden euro's voor te vragen. Ja, dat vind ik... Ja. Ja, terwijl je alleen maar eigenlijk je benzine oprijdt ja. en, en meer niet. Ja, maar kijk, dus... kijk wat er bijvoorbeeld in de voetbalwereld al gebeurt. Dat, ja. Ja, dat, dat, ja. ja, dat is toch niet normaal eigenlijk. Een beetje... Ja, absurd hoge bedragen. Ja. Nou ja, ik, ik vraag mij af wanneer dat is eigenlijk een beetje in elkaar klapt. Ik hoop dat het er wel eens in elkaar klapt. Ja. ook het artiestenwereld, ja. dat dat echt, dat iedereen weer gewoon een kans hebt. Ja, Kijk, ik bedoel, ja, een balletje trappen is natuurlijk prima. En, en, en vroeger deden wij dat ook uh, eigenlijk voor niks. Ja. <laughs> ja, en, en, en nu. Worden er eigenlijk miljoenen gebouwd omdat je. je ziet wat die Nijmar van, of hoe heet die, van Barcelona. Ja, dat is toch niet normaal? Nee, maar ze praten over, inderdaad, over een 98 miljoen alsof het niks is. Ja. En dan denk ik van, jezus. Ja, dat is niet goed Die, die, die met z'n twintig al met, met z'n twintigste al met Ja. Ja, ik bedoel. Dat geld krijgen ze niet meer opgemaakt. Dan denk ik wel eens, ja, iemand die bij Ajax blijft voetballen, ja, die, die wordt ook miljonair en die krijgt dat geld echt niet meer opgemaakt. Nee. Dus, ik snap wel dat je sportief een beetje vooruit wilt en al, maar. Die, die bedragen, ja. Ik begrijp ja. niet, uh, nee. Nee, ik zou zeggen, uh, verdeelt dat een beetje lekker... en uh, ik koop daar gewoon leuke spelletjes voor. En, ja. uh, eh, daar heb je en, veel meer aan als... Uh, als en geef het je... de rest van het geld aan bijvoorbeeld aan het kankerfonds. Die kunnen ja. het hard genoeg gebruiken. Ja, inderdaad. Zijn dus uh, soort stichtingen uh, ja. Uh, ja, hebben het inderdaad ook hard nodig. En uh, ja. Maar goed. Nou ja, helaas. Wie, wie zijn wij? <laughs> <laughs> We kunnen er alleen maar over speculeren ja. en, uh, en over praten... Ja. Ja, nou ja, we zien uh, misschien in de verlof, uh, verloop van tijd dat uh, ja, misschien de ogen weer ja, open gaan. dat we een beetje gaan veranderen. Dus, ja. uh... We gaan nog een lekker plaatje draaien van Gerard Joling. En verloren zijn we niet. Zeg mij, wat is er aan de hand? Wat doen we met ons mooie land?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 Zeg mij wie heeft dat stadsbestuur, die boom is struikt dat stuk natuur. Uit onze stad weggehaald, Toen wij dat niet allemaal.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 Niet. zeer remend uiteenend voor jou. 106,9, 104,5 op de kabel. En natuurlijk 24 uur per dag op uh, TV-tekst. En natuurlijk ook op DHB. En ja, hij is er nog, Benno's. En uh, ja, ik zou zeggen, maak nog even stiekem een beetje reclame voor je studio en, uh, ja. en, uh, en je Facebook-account. En, ja, nou ja. en je site natuurlijk. Voor dus mensen, ja, het laatste wat ik kan zeggen was: kijk, <laughs> uh, kijk uh, alsjeblieft op YouTube naar mijn clip. Uh, Benno's schoonheid zit van binnen. Kijk nog eens naar mijn muziekstudio Noos. Uh, ja, Ben Oos op Facebook. Privé Ben van Oof. En dan uh, wens ik jullie nog veel luistergenot. En uh, dankjewel dat ik hier in, helemaal in het mooie Zandvoort... aan Zee mocht zijn. Ja, en dan ik nog een, uh, een Ja, nou, ja. Een dik twee uurtjes rijden. Maar, ja. Uh, ja. Nou ja, in ieder geval, jij ook bedankt uh, natuurlijk voor de komst hier in de studio. En uh, ja... Natuurlijk blijven we je in de gaten houden. En uh, ja, mocht er wat zijn. Uh, ja, we dat laat worden via de plugger ja. en, uh, dan komt dat goed. Dankjewel. Oké, okay, en de nou ja, de studio uh, Noos, uh, dat was op zijn Engels. En e -S -S Ja, <laughs> ja was de was studio Noos, ja, ja, klopt ja. Oké, okay. dus uh, en uh, natuurlijk ja, kunnen ze ook uh, eventueel uh, na, naar, de, naar mij natuurlijk op Facebook uh, eventueel nog wat vragen hebben ja. over jouw uh, studio of muziek. Uh, kunnen, ja, dan, dan komt dat vanzelf, komt dat dan vanzelf. Ja. Ik laat mijn kaartjes hier wel achter en dan uh, komt ja, het goed. Ja, nee, dat is prima. Ik, uh, ik, ik, ja, nogmaals bedankt uh, voor de ja, studie En op de en, cd, uh, hoe staat natuurlijk ook heel veel info? Uh, ik begreep dat die nog werden verloot of zoiets. Ja, ik, ik inderdaad, uh, de, daar komt... Dus, uh, uh, dan, uh, kom, kom goed, Ben vanaf, ja, uh, googelen kom allemaal goed. Na, na mijn vakantie pas hoor. Dus ja, uh, oh, <laughs> oh, je moet nog op vakantie. <laughs> ja, direct. ik moet nog op vakantie, ik ga de, ik ga er eigenlijk, ja, uh, dit is mijn laatste huis. in oh, voor, okay. uh, voor deze maand. Dus ik ga er eventjes tussenuit. Lekker. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Ja, dankjewel. Tot ziens. Groetjes. En we gaan eventjes nog een plaatje draaien van de dijk. En ja, mag het licht uit. Ja.